Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump mag een programma dat bijna 650.000 jonge immigranten beschermt tegen uitzetting niet stopzetten. Dat heeft het Amerikaans Hoge Rechtshof bepaald. De uitspraak houdt in dat zogeheten dreamers, die als kind illegaal de VS binnenkwamen, mogen blijven en hun tweejaarlijkse werkvergunning kunnen verlengen. Trump noemde de uitspraak op Twitter politiek geladen en een klap in het gezicht van de Republikeinen. Trump beloofde al voordat hij gekozen werd om de Dreamers uit te zullen zetten. FC Utrecht legt zich neer bij de beslissing van de KNVB dat er dit seizoen geen bekerfinale meer wordt gespeeld. De club krijgt uit het solidariteitsfonds van de Voetbalbond 600.000 euro als compensatie. De clubs in het betaald voetbal gingen daar vandaag mee akkoord. Alleen AZ ontbrak. De nummer twee van de ranglijst had zich bij de UEFA beklaagd over de eerste plaats voor Ajax op doelsaldo. AZ moet daardoor drie voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het aantal jongeren tussen de 15 en 25 dat werkt is sinds februari gedaald met 139.000, blijkt uit cijfers van het CBS. De meeste waren werkzaam in de horeca, detailhandel, cultuur en de evenementenbranche en hadden een tijdelijk contract. Vorige maand was 1 op de 10 jongeren werkloos. Op de hele beroepsbevolking was dat 3,6 procent. Eerder vandaag werd al bekend dat vooral veel jongeren door de crisis in de WW terechtkomen. En in het dorp Hal bij de Veluwe in Gelderland zijn twee zeldzame roze spreeuwen gespot die komen normaal alleen voor in Oost-Europa. De vogel is net zo groot als een gewone spreeuw, maar heeft onder meer een roze buik, snavelpunt en pootjes. En de twee roze spreeuwen trekken veel vogelspotters aan in Hal. Het weer nog in het zuiden wat nieuwe regen en onweersbuien. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen flink wat zon, maar later weer kans op buien met onweer. Het wordt dan maximaal 21 graden. Vanaf het weekend gaat de zon vaker schijnen en wordt het ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Fauna Wildlife Wildlife Care in Groningen en fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan.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 Van de deelnemers uit de Robak daar wordt uh, Operation Hurricane en sterker nog, er zit zelfs nog een uh, Zandvoort uh, randje ook aan, want uh, Jurjaan, uh, de man die ook hoort op uh, dit uh, nummer, Julian die komt uit Zandvoort. Uh, stel, ik uh, doe hier het raam open en hij doet uh, zijn raam open, dan kunnen we uh, even goed nog uh, met elkaar uh, converseren. Maar of de buurt daarmee blij mee is... dat is vers 2, dat, uh, dat moeten we dan maar niet doen. Uh, in ieder geval uh, was het de, de opening van uh, het tweede uur. Ja, je hoort het goed. We zijn uh, al een uurtje bezig. Het uh, is alleen maar voor vandaag. Ik had uh, zoveel dat ik, uh, dat ik toch uh, iets uh, moest doen een uh, noodsprong. En daarom ben ik even wat, wat eerder begonnen. Dat gaat wel veranderen, want uh, volgende week uh, dan wordt er ook even drastisch uh, gesneden in het, uh, in het uh, pakket wat betreft uh, de playlist. Want ja, kijk, als je veel belooft en uh, weinig geeft, uh, dan uh, word ik uh, op een gegeven moment uh, afgeschoten, uh, denk ik, door een deel van de muzikanten hier in dit land. En uh, dat wil ik toch ook niet om me geweten hebben. Goed, um, om dan een beetje toch in die stijl te blijven. Het is al wat een oude nummer, maar hij doet het altijd uh, lekker, hoor, eerlijk gezegd. ADK met Long Shot. Indie Alternative, hoe je het maar noemen wilt. Uh, geïnspireerd onder andere door uh, Jeff Buckley en uh, Snow Patrol. Nou, dat haal je er toch wel uit. Bij de Hidden Giants. Dit is het andere nummer. Ik had uh, vorige week uh, een uh, nummer van ze gedraaid... Uh, dat uh, ook wel... Uh, ja, uh, bijzonder uh, was. Uh, volgens mij was dat uh, ook nog uh, eerder uh, te horen bij vrienden van Radio Kapelle... die ook op een uh, zaterdagmiddag tussen 12 en 2 uh, zwaardvis uh, doen. Willem de Waard en uh, Thomas, die doen dat. En uh, toen had ik uh, From the Inside of My Eyes uh, gedraaid. Dit was The Ghost Town. En dat klinkt mij iets wat bekender in de oren. Maar goed, uh, dat, uh, dat kan. Dat, uh, dat, uh, dat weet ik niet. Maar goed, uh, we gaan straks... Uh, ...praten met... ...en dan moet ik eens even de agenda erbij pakken... ...want uh, dat is altijd leuk als je dan op een gegeven moment... ...ter uh, uur. ...Wouter Mol, jazeker, want uh, Wouter gaat uh, de muziektherapie uh, in. Tenminste, hij wil muziektherapeut uh, uh, zijn en worden. Nou, daar wil ik hem toch wel even wat, uh, wat vragen over stellen. Dus dat uh, gaan we zo doen. Maar we gaan het natuurlijk ook uiteraard uh, hebben over zijn band... ...Out of Skin, want die komt er natuurlijk uh, ook in voor... Maar zover is het nog niet. Weer een band die we kennen uit uh, de Rob Akda Award. Uh, uit Haarlem, patronaat. Lotte Mulder, daar is uh, het allemaal om te doen. Zij uh, is met Charlotte uh, een van de winnaars geweest in de voorronde. Ik geloof zelfs uh, de eerste voorronde in november. Toen er nog helemaal geen sprake was van uh, C-virussen en C-woorden. Nee, toen hadden zij het uh, gewoon... Better when it's dark. Deeper you go.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 Heet uh, Dreaming en uh, dit uh, staat er ook op: uh, het, het is het nummer van James Burke: Do it like that. Uh, die jongens komen echt uit Den Haag. In tegenstelling tot uh, wat ik eerder heb aangekondigd. Coco, dat is een uh, punkband, maar die komt uit uh, Rotterdam. Dus uh, heb ik uh, abusieflijk uh, genoemd uh, dat ze dus uh, gewoon uit een beatstad uh, komen. Ja, dat was een uh, mooi verleden. Maar deze jongens die kunnen er ook wat van. En dat uh, doet uh, de Haagse roes denk ik wel uh, zeker goed. Want uh, James Burkey hebben dat uh, vorige week uh, gedaan. Wij hadden de primeur om een uh, single uh, te draaien. Dit staat er ook op. En ja, uh, het is, dat, uh, dat was een beetje een mission statement. Uh, wat uh, James ook uh, vertelde in uh, de uitzending, uh, wat we toen hadden gedraaid. Maar even goed, deze doet het ook wel ook. Daarvoor, Charlotte. Better when it's dark. Maar ik uh, probeer dus net uh, iemand uh, te pakken te krijgen. Wouter Mol. En hij heeft alleen maar een voicemail erop staan. En ik heb geen mogelijkheid om iemand anders te bellen. Want het ging specifiek om Wouter. Uh, kennelijk een uh, gevalletje van uh, uitzendingen gemist. Een uh, interviewtje gemist. Nou, dan gaan we gewoon maar de fair and eerie die, uh, draaien van uh, uh, de autoskin. Want het is al een tijdje terug. What you don't know is critical, unbearable Above it all, so magical, invisible I live as I breathe it Uh, wat moeilijkheden, zo direct. Dus dan kijk ik kijk even naar buiten, want het, uh, het is net alsof het licht even uitgedraaid is. En dat betekent dat ik helemaal geen regenpak bij me heb. Maar goed, uh, Out of Skin hoorde je ervoor, De Fair en Erie. Het was de bedoeling dat ik met uh, Wouter Mol zou praten, maar de, die heeft het uh, uh, bijkans af laten weten. Daarachter hoorde je Lucy V met uh, Little Big Secrets. Uh, 14 februari 2019 was zij hier uh, te gast. En toen heeft ze onder andere dit nummer uh, laten horen. Tenminste, uh, dat uh, niet uh, persoonlijk. Maar ze heeft het later nog ergens uitgevoerd... Uh, dat ze het uh, ook akoestisch kon spelen. Vind ik wel een beetje jammer, maar... Uh, ze had wel een onvergetelijke indruk achtergelaten... deze Lisanne Veenendaal. Want uh, zo heet ze voluit. En uh, dat uh, bracht de tijd op uh, half negen. Dus gaan wij aan uh, weer iets nieuws beginnen. Ik kreeg net een, uh, een persoonlijk bericht... van Martijn van Dijk. Dat is uh, een van de mensen van Kendolf... Alweer inderdaad een band uit de Robacta Award. Uh, en sterker nog, ook uit het, uh, de serie uh, die we het uh, afgelopen jaar hebben verslagen. Uh, ook zij zaten in de eerste voorronde. En sterker nog, ze zouden ook in de finale hebben gestaan. Want uh, ik meen dat zij als uh, publieksprijs uh, uh, uh, nog een plek hadden afgedwongen. Maar dat weet ik niet zeker. Dus uh, wel weet ik wel dat ze in die, een van die voorrondes... wel de publieksprijs hadden gekregen. Dit is de tweede single alweer, want die eerste single die heb ik niet, maar misschien dat uh, die jongens uh, ons uh, dat uh, alsnog uh, willen toesturen. Maar die tweede single die hebben we wel. Dat is lekker een lekker stevig nummer. En veredelde secretaresse geloof ik, Het is nog nooit zo stil geweest. Het is nog nooit zo stil, en dit gaat ook eigenlijk over de periode dat de c crisis toesloeg, en ook Iris Penning heeft daar een, een nummer over geschreven. Uh, Zij komt zo uit. De tongval op te maken uit Brabant. En dat is... Uh, nou ja, uh, dat gaat er over zaternacht. En uh, dan dat het een beetje stil is. Nou, dat, uh, dat hebben wij uh, dat gevoel ook gekend. Toen al die maatregelen werden afgekondigd. Uh, en dat was... Ja, ook een slag in het gezicht voor veel muzikanten. En uh, wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze op daken gaan optreden in Rotterdam. En een van die mensen die dat, uh, die dat volgens mij ook gedaan heeft is uh, degene die ik nu aan de telefoon heb hangen. Dat is Ruben Kramer van Coco of Koekoe? Hoe moet ik het uitspreken, Ruben? Goedenavond, overigens. Hey, goedenavond. <laughs> ja, hoe moet ik het uitspreken? Uh, ja, de bandnaam is uh, eigenlijk Koekoe. Koekoe! En uh, we, we zijn eigenlijk een Haagse band. Dus. Toch een Haagse band? Ah! Ja, ja hoe... hoe ik, ik, ik zit... Ik, ik heb ik, ik, nog even gauw alles uh, lopen veranderen. Omdat ik het uh, uit de bio van de, van, de, van de ding is... Zie ik Rotterdamse band. Ik alles, alles omgooien. Dus ik had het in eerste instantie gewoon goed. Oh, wat een ellende. Wat een ellende. Wat een ellende. Goed. Maar goed, uh, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het uh, wel over uh, jullie single uh, hebben. Maar hij kent een val, valse start. Heb ik uh, net uh, gelezen. Ja, en uh, niet zo'n beetje ook eigenlijk. Hij had, uh, ja. <laughs> hij had eigenlijk morgen online moeten staan, maar we hadden wat problemen met onze distributeur. Uh, ja, die hadden problemen vanwege de coronacrisis. Ook. En die hebben de distributie geannuleerd vandaag, één dag van tevoren. Uh, Merden! Die wilden ze eigenlijk zes uh, hele weken verzetten, maar daar ja. gingen wij niet helemaal mee akkoord. Ja. Dus uh, ja, we zijn even bezig met het. Uh, ja, met het vinden van een nieuwe distributeur. Ach, wat ja, sneu. Dus die, dit komt er dan nog, uh, nog eens een keer bovenop, alle optredens. En dan komt er ook nog eens een distributeur. Ja, ik ga jullie single niet uitbrengen, dus uh, ja, dan moet je dat ook nog eens een keer oplossen. Alsof je ja. gewoon geen problemen genoeg hebt uh, aan je hoofd, denk ik. Ja, dat zijn rare tijden zo. Ja, dat, dat geloof ik graag. Even over die band, Koekoe. Hoe lang uh, bestaat die eigenlijk? Oeh, een jaartje of twee nu, denk ik. Ja, uh, ja zoiets. Ja, uh, het, het, het loopt een beetje storm met de, met de Haagse bandjes. We hebben James Burkey we hebben I am Lotus. We hebben nu jullie er ook nog eens bij. Dus dat, uh, dat, dat, er zit uh, wel uh, muziek in die, uh, in die Haagse stad, denk ik. Ja, niet zo'n beetje ook. Ja, dat geloof uh, ik graag, uh, ja. zijn echt super te gekke bands daar. Ja, ja, dat, dat, dat heb ik in de gaten. Uh, wat dat betreft uh, een roemrucht uh, verleden met uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, dacht Earth and Fire, maar dat, uh, dat is uh, meer uit Voorburg. Maar de Golden Earring uh, is bijvoorbeeld een Haagse band. Nou, uh, ja, zo kunnen ja, we nog wel even doorgaan, geloof uh, ik. <laughs> dus een rijke geschiedenis. Uh, ja, shocking Blue, ja, zou ik bijna vergeten. Dat, uh, dat is er ook nog één. Maar dat is wel mijlenver voor jullie tijd, denk ik. Ja, maar wel van gehoord natuurlijk. Ja. Krijgen jullie dat dan ook mee als, uh, als jullie als, uh, ja, als jullie gaan starten, uh, als je links en rechts optreden van... moet nou, het uh, dat er nog een verstokte Hagenaar ergens in een kroeg zitten die denkt... ja, te gek, dat uh, doet me toch wel een beetje denken aan de jaren 60 of wat dan ook. Ja, ik zit met een beetje <laughs> ja, voorstelling te maar. Je hoort eigenlijk van alles voorbij komen. Als we ja? spelen, we hebben echt uh, van, uh, van Blondie hebben we gehoord, we hebben de Clash gehoord. We hebben volgens mij zelfs een keer iets van Gwen Stefani voorbij ook komen... Dus... Je kan het zo gek niet maken. Ja. Mensen die, uh, ja, die horen van alles en nog wat erin. Dat is wel ja, uh, leuk. Een beetje stevige band heb ik be begrepen. Geloof ik, punk is het toch wel? Uh, ja, we hebben een uh, aantal echt uh, uh, originele hard punk nummers. Ja. En uh, welke we vandaag nog gaan presenteren, welke matches, die is. Uh, wat uh, iets meer laid back, maar meer in de geest van oude protopunkbands, denk de Ramones, denk de Clash. Kijk, daar houden we wel van. Ja, ja, de Clash, ja, was... uh, uh, Ramones, ja, dat zijn uh, toch wel de jongens van de gestampte pot, heel <laughs> gezegd. Ja, ja, ja dat, dat, dat, daar kun je me dan wel een beetje wakker van maken. Maar ja, dat doet mij ook een beetje denken aan het uh, verleden... ergens hier in Zandvoort uh, dat, uh, dat we nog zo'n zo beetje een rockkroeg hadden. En die gozer die draaiden dus af en toe ook wel stevig iets van de Rommoons ertussendoor. Dus ja, dan ben je op een gegeven moment ook wel van de Rommoons gaan houden... Wat, wat, wat dat gaat. Dus uh, nee, dat, dat mag ik graag horen. Uh, uh, Koekoe, uh, de Rotterdamse dakdagen. Dat, uh, dat, uh, hebben jullie dat fenomeen ook uh, gekend? Ja, nou, we hadden weer grote plannen voor. Alleen uh, we konden het uh, helaas niet organiseren op uh, korte termijn. Ach. Dus... Um... We houden nog even geheim wat dat is... voor het geval dat we het de volgende ronde een keer willen gaan doen. Ja, uh, hebben ze in Den Haag niet uh, genoeg daken om dat, uh, dat te doen? Ik denk, denk het wel, eerlijk gezegd. <laughs> ja. Misschien zijn ze niet ambitieus om uh, <laughs> mooie daken te maken. Nee, als ik uh, een beetje kijk naar de architectuur... als ik alleen maar het uh, de centrale al uitkom... dan zie ik uh, van die uh, ministeriegebouwen... Staat, dat, dat is een heel hoog gebouw met een schuin dak. Nou, dat lijkt me niet geschikt om uh, daarop uh, te gaan spelen, denk ik. <laughs> Ik uh, spijker mezelf al lekker vast. Ja, uh, goed. Uh, is het de uh, broken matches is dan, dan een single? Is het de bedoeling dat jullie nog meer uh, singles gaan uitbrengen? Uh, ja, zeker weten. Ja, het, uh, het kan zijn dat uh, dat is uh, in augustus uh, ja. dat de volgende uitkomt. Mm -hmm. dat, uh, ik ga nog niet verklappen welke dat is. Mm -hmm. En uh, daarna komt er uiteindelijk een plaat aan met uh, vijf nummers. Die plaat heet uh, The Walls of Viders. Die ja. hebben we opgenomen in uh, studio RICO Records in, well in Spain. Ja. En uh, die plaat gaat echt super vet, winnen, super vet uh, worden. Ja. Ja. Nou, ik, uh, ik uh, we gaan hem we gaan maar draaien hè? en dan is het een beetje ook eigenlijk een, is een beetje stiekem een, een beetje een lange neus trekken naar die, uh, naar die eerste distributeur. <laughs> Ja, ja, ja. Hou jij je maar lekker op de vlakte Het, het zijn mijn woorden in ieder geval dus. ik, uh, ik ben onpartijdig. Dus. Ja, het is heel uh, dat je dat uh, bent Ruben Hier is uh, Kukku met uh, hun uh, nieuwe single Hij komt er wel aan hoor Maar hij is nu alvast uh, hier te horen Broken matches the track Sometimes I feel I'm scared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 Ook hier komen ze vandaan ook weer een Haarse band genaamd Rhino. En een paar weken terug heeft Erik weer het nodige uitleg gegeven over deze single In My Eyes. En daarvoor. Een band uit Noord-Holland. Jazeker, ook die, uh, die hebben we. Ook uh, deelnemers uit diezelfde Rob Award van, ik denk een jaar of twee, drie terug. General Redbeard met Monster. Uh, ik weet niet of de band uh, nog bestaat. Maar uh, wat een show wat hebben ze toen destijds uh, gegeven. Dat uh, vond ik best wel uh, benoemenswaardig uh, nog eventjes uh, te vermelden. Want uh, dat, dat, dat was uh, wel gewoon uh, vet om het uh, zo te zeggen. Uh, het kruipt inmiddels alweer richting uh, 9 uur. En uh, dat uh, betekent dat we dit uh, uur gaan afsluiten. Maar er komt dus nog een uur. Waarin uh, ik even ga praten met Robert Zwijgman van Rowan. Want uh, die Zaanse band en de zakker Noord-Hollandse band... die komen ook met een EP eraan. En ze hebben alweer een uh, single vooruit uh, gestuurd. En die EP dat, uh, dat moet, als het goed is, uh, dacht ik, morgen gaan verschijnen. En dan uh, staan er nog veel meer st stukken op... Dan uh, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, Hunt It in the Dark. Dat is er één van. En uh, de nieuwe single... Die heet uh, Part of Her. Die gaan we straks uh, natuurlijk ook uh, laten horen. Uh, volgende week, want dan laten we ons licht... Ook eventjes schijnen. Dan uh, is het de beurt aan Kafka. Die, uh, bent, die heb ik vorige week al uh, geïntroduceerd. En Daphne Hotland... Gaat uh, volgende week uh, wat vertellen... Over, uh, over Kafka. En over, denk ik... Want ik ga er natuurlijk uh, naar vragen... Naar, uh, de crowdfunding voor die EP. Goldfish is uh, het nummer waar we het uh, nu even mee moeten doen. Maar hij is wel heel erg de moeite waard. En ik heb hem ook al uh, in de ochtenduren van dit fijne lokale omroepje gedraaid. En uh, die ga je dus nu horen tot aan het nieuws van 9 uur. Hier is Goldfish. If you go there, please don't be afraid. Meet me on the healing day.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 If you go there when the sea turns gray Meet me on the healing day Tell them Side in the moonlight stories, and the water moves, the water flows, what is made of wood? We'll go pop, we'll smoke, and the water moves, the water flows, what is made of blood?